Goedenavond lieve mensen. Um, mijn naam is Yvonne Hagena Ratelband. En, uh, ja, en ook uh, vanavond weer bedankt. Vanavond in ieder geval wanneer je dit hoort. Ook weer bedankt dat je gekozen hebt om uh, hier naar te luisteren deze lezing deze meditatie. En welkom natuurlijk uh, voor iedereen. En um,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 Ja, en dat, dat is dus wat je, wat je kunt zijn, wat je, wat je bent. Als je werkelijk bent wie je bent, dan, eh, nou, laat ik zeggen, dan heb je je ego overwonnen. Nou, zo wil ik dat eigenlijk niet zeggen, overwonnen. Maar dan heb je je ego een plaats gegeven in het licht dat je bent en het is er gewoon niet meer. Ja, we zullen het eens over hebben deze, deze keer. Maar laat ik in ieder geval beginnen met eh, dat je verbinding kunt maken met je eigen licht. En dat is toch werkelijk heel eenvoudig. En als je dat gedaan hebt, dan hoop ik dat je eens nadenkt over je leven. Dat je ook met jouw ego om kunt gaan. En dat je het ook in de gaten hebt. Dat je als je een beetje met je eer zit te stoeien, dat je het grootste woord wil hebben. Dat je alles beter weet dan een ander. Dat je arrogantie hebt. Noem maar van alles op. In ieder geval allerlei dingen die dus eigenlijk met de illusie te maken hebben. En dan hoop ik dat je daar over na gaat denken. Als je een verbinding hebt gemaakt met het licht dat je bent. Want je bent niet dat ego. Dat zijn alleen maar illusies. Je bent dat licht. En dat is wat je bent. En dan kun je alleen maar volledig op vertrouwen, dan ben je gewoon wie je bent en nou, dan wil je ook dat wat je bent met andere delen. Want dat ben je dan en zo eenvoudig is het ook. Maar het is wel zaak om al die andere dingen los te laten en je daar niet meer zo in vast bijten of over andere mensen te zeggen die, die dit gedaan hebben, want ik ben natuurlijk niet de enige. Die dit in zichzelf hebben verwerkt. Eh, door te zeggen, ja, je hebt makkelijk praten. Ja, nou, dat, dat zal. Maar Ieder, iedereen gaat daar doorheen. En als je vindt dat je het eigenlijk zelf beter had gekund. Hè, dus dat je in de arrogantie zit. Of je, je, je wil je niet naar luisteren omdat je het allemaal onzin vindt. En je weet het eigenlijk zelf veel beter. Nou, daar is niks mis mee hoor. Dus je het beter dan weet je het beter. Maar... Vergis je niet, want daardoor onthoud je jezelf toch van een hele hoop kennis, van een hele hoop inzichten van mensen die, die wel die illusie achter zich hebben gelaten. Dus ja, het is altijd jouw keuze, het is altijd de keuze die je zelf maakt in, je, in jezelf, natuurlijk ook je leven, maar dat kan wel eens door de omstandigheden helemaal anders worden. Um, dus ik zou zeggen, maak verbinding met het, uh, met het licht dat je zelf bent. Het licht dat je zelf bent. En hoe doe je dat nou? nou je hebt het natuurlijk in al die lezingen allemaal kunnen horen. Maar ik heb toch begrepen dat het, uh, dat het toch wel moeilijk is voor sommigen. Laat ik het nog dan maar weer een keer herhalen. Heel eenvoudig hoor. Ik <laughs> blijf het zeggen. Want een kind kan het ook. Toen je zelf vroeg een kind was, dan speelde je met je buurvriendje, buurjongetje of, of uh, meisje. Of met je vriendinnetje. Dan zei je, en toen waren we de koning en de koningin. En ik ben, nou, zo eenvoudig is het. En dat kun je zelf ook doen. En nu ben je in het licht. Kijk maar. Zie de kaars voor je. En als je er eentje aangestoken hebt... Zie dat licht voor je en breng dat licht met je visualisatievermogen, doe je ogen dicht dan, hè? met je visualisatievermogen doe je lichaam naar de plek van je ziel, waar je ziel woont. Dat is een plekje, eventjes twee centimeter boven je navel, niet in de lucht, maar richting je maag. Hè? Nou. Daar breng je dat naartoe. Dat is eigenlijk alles. En dat kun je uitbreiden. En dan, eh, dan kun je luisteren naar mijn woorden. En dan kun je luisteren naar wat ik zeg. Door te zeggen, zet je benen rustig naast elkaar op de grond. En adem rustig in. <tie> Met dat inademen, en blijf rustig doorademen hoor. En met dat inademen, kom je weer even bij jezelf. Want ik ga maar nou eens na. Ik ben misschien de hele dag druk bezig geweest. Ja, ik ook. Ik heb net, uh, eens kijken, 450 kilometer uh, vandaag gereden. En ik moest echt, nou, niet opschieten. Want ik dacht, nou, als het niet lukt, lukt het niet. En als ik wel de tijd heb, doe ik het wel. Dus ik wilde vanavond deze lezing opnemen. En dan ben je er ook op tijd, omdat je de dingen loslaat. En je zegt tegen jezelf, er is alle tijd voor alles. En ik laat alle beslommeringen in mijn leven, ook de drukte die je dan vandaag hebt gehad, en ook ik weer, kan ik zo van me af laten glijden. Het plezier dat ik heb gehad met zoveel mensen, zoveel mensen te mogen ontmoeten. Dat kan ik zo van me af laten glijden. Nee. Het heerlijke zonnetje op mijn wangen. De weg heen en de weg terug. Allebei op mijn linkerwang. Heerlijk, nou dan weet je wel welke kant ik op gegaan ben. En zalig. En dan kun je lekker nadenken. Heerlijk in je auto zitten, of als je reizen moet met de trein, maakt niet uit, uit, of je bent in huis, je zit op je kantoor, je bent thuis, wat dan ook. Laat alles van je afglijden, want je kunt je overal wel druk over maken. Laat het eens los. Je kunt er nu niets mee En adem eens rustig jouw ademhaling in. En luister eens naar het kloppen van je hart. En adem in. Neem een diepe ademhaling. En adem uit op die plek die ik je aanbezen, waar je ziel zit. Voel dat grote licht dat jij bent. En doordat je je nu bewust bent van dat licht dat jij bent, en je bent nog veel meer hoor, maar in ieder geval dat grote licht, dan kun je je daar bewust van worden. En vanuit dat bewuste zijn, Kun je nadenken over je leven, als je dat zou willen, want daar ga jij over. Voel dat je binnen jezelf deel uitmaakt van de energie van de hele wereld, van het hele universum. Alle mensen, alle mensen hier op aarde, hebben datzelfde groot licht in zich. Wat triest voor de mensen die zich niet bewust zijn van dat licht. Wat triest voor de mensen die alleen maar in hun eigen ego hebben geloofd. En voorbij gingen aan wie ze werkelijk waren. Het ego, het kwaad, je karma, dat wat je levensopdracht is, die jij jezelf gesteld hebt om dat eindelijk te doen in dit leven. Er zijn mensen die daarna voorbij willen gaan. En eerder naar die astrale wereld willen dan de plan was. En weet dat je dan weer totaal opnieuw gaat beginnen van onderaf aan. Je wordt als het ware teruggezet. Nou, misschien zat je al in de vierde klas van de lagere school. Ja, ik doe nog de ouderwetse vorm hè. En dan wil je niet meer. En dan word je teruggezet op de kleuterschool. En dan moet je het weer helemaal opnieuw leren. Want je bent al het kennis kwijtgeraakt. Het is een onzalig iets. Maar er zit geen enkel oordeel in voor mensen die deze keuze maken. Maar weet dat je een licht bent. Dat ben je. Je hebt een ziel. Je bent een ziel. En dat lichaam heb je maar tijdelijk. Een kleine periode maar. En gezien in de eeuwigheid van het universum stelt het niets voor. Het is een speldenprikje. En de evolutie van jou als ziel, die misschien al zo'n 200, 300.000 jaar bestaat, die ga je toch niet weggooien. Je bent toch niet alleen maar dit ene leven. Je bent die ziel, dat is wat je bent. Je hebt je moeilijkheden gekregen omdat je steeds een stukje verder kon komen op jouw weg, op jouw weg van jouw evolutie. Het werd steeds een beetje moeilijker voor je. En je kreeg steeds meer verantwoordelijkheid in je leven. Te verdragen, ja, zou je kunnen zeggen. Maar je kunt het ook aan. Anders was het niet, niet voorgevallen en was het niet gebeurd. voel in dat gevoel wie je werkelijk bent en dat ego, je karma opdracht, dat, dat ben je wel, maar niet helemaal. Je hebt het nodig om in dat geweldige gevoel van het licht te komen, zonder nacht geen dag. Want altijd kun je dus naar deze meditaties luisteren. De ene keer gaat het zo, de andere keer gaat het zo. Ik doe het wel eens met mijn ogen licht en dan spreek ik. Dan zie ik wel eens mensen voor me die me schrijven. En op de een of andere manier zie ik toch een persoon staan. Ik heb ook wel eens het gevoel dat iemand als eerder geschreven heeft. En misschien is dat ook wel zo, maar ik het hindert niet. In ieder geval, het zijn mensen die hulp vragen. En ik weet dat ze het zelf ook kunnen vinden in zichzelf. En dat is wat ik zo graag doe: de anderen bijstaan, op de weg te wijzen. De weg, zoals die heet: de weg van het midden. Zijn meditaties die altijd over de God in jouzelf zijn. Ja, een uh, week of twee geleden, toen, uh, toen zag ik uh, een van de programma's van, uh, van Indigo Soul Station ging over uh, dat Jezus in uh, India en uh, China, ti Tibet was geweest. Nou, ik weet niet of ze het over China hebben gehad, maar. <tosses> en dat, uh, dat trok mijn aandacht en ik dacht, ja, zo, daar moest ik wel even verder over nadenken. En uh, ik dacht, ja, dat is toch ook wat, hè? Het is gewoon bekend. Alleen niemand weet daar iets van. Het is maar een handjevol mensen die hierover gehoord heeft, die verder is gaan zoeken. In het uh, Urantia-boek kun je het vinden. In diverse boeken kun je het vinden. Uh, die verder gaan dan uh, nu, vooral in deze tijd. De laatste 10, 12 jaar zijn er boeken over geschreven. Over het leven van Jezus. Door uh, Mal van Meditatie is er veel over geschreven. Maar ook heel veel in cursussen, cursussen doorgegeven. En uh, ja, dat was uh, ook heel bijzonder. Je kunt het lezen van, van lama's uit Tibet, die, die dus ook duidelijk zeggen, nee, hij is hier gewoon geweest, hij heeft hier leringen opgedaan, hij heeft in India heeft hij geleefd, hij heeft in Japan, wordt ook gezegd. Ik ben vaak in Japan geweest en daar heb ik het ook gehoord en zeiden, ja, het is absoluut zo. Um, nee hoor, ik heb nooit in boeken gezien dat... In Japan tenminste nooit. Maar zo, zo is het dus, en dat is dus blijkbaar toch een, een, een studie hierover, of een studie en weten hierover, dat toch maar bij een heel kleine groep mensen bekend is. En nou, wat zal er uit het archief van het Vaticaan komen, als dat ooit eens een keer vrijgegeven wordt, dan zal wel wat tegengehouden zijn, want Jezus was een gewoon mens. En je zou eigenlijk wel kunnen zeggen, dat heb ik dan van Malva, het was een rebel, het was iemand die zijn tijd ver vooruit was, uiteraard. En die, die de mensen gewoon uitlegde dat je de ander kunt behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden, want daar komt het gewoon nog neer. En die dus ook de, de inzichten en de esoterische kennis aan mensen doorgaf. Het, is een, een, het christendom zou je kunnen zeggen is een samenvoeging van, van de vele religies, vele ja, religies in het, in het verre oosten geweest. En ik denk dat de mens Jezus toch goed gekeken heeft naar het boeddhisme. En, maar er zijn verschillen in. Ik heb daar wel eens een keer een lezing over gegeven. Nou, daar wil ik deze lezing niet over hebben. Als je nieuwsgierig bent, dan kijk je maar eens een keer. Maar uh, ja, uh, de mensen Jezus, die gooide dus inderdaad heilige huisjes uh, om, die ook in zijn tijd, ook in zijn tijd, hevig aanwezig waren. En uh, ja, die nog steeds, zo'n 2000 jaar lang, jaar lang zouden doorgaan. En toch hebben de mensen van Jezus geleerd en zijn zijn leringen, Bekend geworden aan veel mensen. Maar helaas heel veel wat hij gezegd heeft, is niet meer terug te vinden in de Bijbel. Er is veel uitgehaald door, door monniken. <coughs> 60 jaar na Christus. En misschien nog wel iedere keer als er een Bijbelvertaling kwam, is er weer wat uitgehaald. En ja, in, in die tijd vond men misschien dat... Uh, dat uh, dat sommige dingen niet konden, men begreep het ook blijkbaar niet. En eh, ja, het is ook al heel veel bekend dat eh, Jezus eh, eigenlijk niet gekruisigd is geweest. Maar, en toch ook weer wel, maar daar hou ik het dan maar even bij. Maar dat eh, Jezus eh, daarna naar eh, het Verre Oosten is gegaan, lopend. En misschien ook wel. Met van die oude boten. En ik kan toch maar niet op die naam komen. Dan hoor ik het ineens in mijn hoofd. Zo'n douw. Ja. En dat eh, na die periode van die kruising. Uh, Maria, Magdalena met hun kinderen. Ik geloof zeven of negen kinderen. Naar Frankrijk uh, is gevaren. En er uh, toch wel een behoorlijke tijd over heeft gedaan. Uh, over de Middellandse Zee naar Frankrijk is gevaren. En uh, ja, dan kun je toch voorstellen. Wat een, wat een drama dat, uh, dat is geweest voor die mensen. Wat ik eh, ook van anderen weer heb gehoord, eh, van een Tibetaanse Lama heb gehoord, dat er eh, dat een trans, eh, nou laat ik het zo zeggen, dat er een, een, een andere ziel uit kosmos in het lichaam van Jezus eh, is gegaan eh, voor de kruising en dat hij dus zelf verder eh, naar het eh, verre oosten is gelopen en dat deze ziel eh, ook iets heeft eh, uh, heel gemaakt bij zichzelf of, of vervuld door die kruising dus mee te maken. Vandaar dat ik dus net zei, het is wel en het is niet. Maar in ieder geval, de mensen zagen Jezus dus in de verte lopen, zo over de bergen. En als het heel heet is, dan, dan zie je die trilling. En als iemand daar in de verte loopt, ik heb dat wel eens gezien, dan lijkt het net alsof die ander zweeft, alsof hij zo de hemel in loopt. Ja, dat, dat gaat dan. Als de lucht heet is en het zand heet is, en dan kun je niet meer de, de, de verbinding zien van de voeten met, met, met de aarde, dan lijkt het net alsof iemand zo de lucht in, in verdwijnt. Maar ja, hoe weet ik hiervan? Ja, ik ben natuurlijk niet de enige. En ja, er is veel kennis en veel inzichten van dit, deze oorspronkelijkheid van het oorspronkelijke leven van Jezus en eh, Maria. Dat is eh, bij een eh, groep mensen bij Malva meditatie destijds eh, doorgegeven. Ook alweer heel veel jaren geleden. En ik kan me soms nog helemaal nerveus maken als ik denk dat ik dat toch ook niet had kunnen meemaken. Stel dat ik gedacht had: Nou, ik doe het niet hoor. Ik ga er niet heen. Het is te glad op de weg of. Eh, ik heb geen zin of ik doe dit niet of doe dat niet, maar ik deed het gewoon. En, en dat dus, hè, die, die, dat gevoel van je eh, eigen vrije wil, want je het had, het had ook de dingen niet kunnen doen. Dat, dat kan me wel eens, nou, ik zei net misschien zenuwachtig, maar kan me wel zo nederig maken, dat het toch maar helemaal bijna zomaar kan gebeuren dat je sommige dingen niet doet. Maar je kunt niet anders. Je doet het, omdat je het doet. En waarom zeg ik dit eigenlijk tegen je? Misschien om je ja, een hart onder de riem te steken. Dat, je, dat het jou ook kan gebeuren. Dat je ook de keuze kunt maken. Ga ik nu wel ga ik nu niet naar deze dingen luisteren? Ga ik nu wel ga ik nu niet in mezelf? Ga ik nu wel ga ik nu niet naar de liefde in mezelf? Maar er is in ieder geval in heel veel geschriften is bekend dat Jezus in India, Japan en Tibet en ook in China geweest is. Ja, en dat Christus, ja, dat, dat kan ik je zeggen, dat, dat is dat wat, je, wat Hij ons heeft uitgelegd. Dat je volledig, heel je leven, je hele bestaan, alles, dat ik alles begrepen heb dat je, wat je... Wat je als je de ander goed doet, dat je dat ook voor jezelf doet, dat je, dat je zegt de ander is nooit schuldig dat je dat begrijpt en dat je ook begrijpt. Eh, eh, wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming eh, bij jezelf. Als je al deze dingen begrijpt in je leven, dan kun je zeggen, ja, dan heb je het Christusbewustzijn verkregen. Het Christusbewustzijn of als je in het Verre Oosten woont, de je kunnen zeggen, Boeddha bewust zijn. Of, en zo zijn er meerdere volk voor hem. Ja, en ja, ik heb kleine aantekeningen hierover gemaakt, dat ik dat niet zou vergeten. Ja, het Akasha geheugen, <laughs> inderdaad. Dat, uh... Dan spreekt, uh, oh ik heb de naam kwijt, mm, nou ja goed, iemand uit de jaren 20, 30 van de vorige eeuw, van de afgelopen eeuw, mm. Rudolf Steiner, ja. Die spreekt daar dus ook over, over het akasha geheugen, dat is het wereldgeheugen. Mm. Alles wat we nu doen, dus eh, opnemen, ja. eh, op een CD-ROM zetten, op een, op een tape zetten, dat is allemaal al veel eerder uitgevonden, dat... Eh, dat is in het wereldgeheugen. Alles, dus het grote boek van de mensheid, ja. Dat is het geheugen, dus het wereldgeheugen. En uh, daar staat alles in van jou. Van jou, van jou, van mij, van ieder mens. Alle levens. Alles. Maar ook het, het wereldgebeuren, de grote wereldgebeurtenissen. En als je wilt weten hoe, hoe bepaalde gebeurtenissen zijn geweest. Dan dan kun je dus naar een archief lopen. Maar dan, dan weet je toch altijd maar van de één kant. Maar dit, daar kun je inkomen. Het is mogelijk, het is voor ieder mens te doen. Alleen, er is een maar mee. Je, je kunt daar komen, als je... Nou, laten we zeggen, als je een bepaalde training hebt. Als je een bepaalde bewustzijn hebt. Daar wil ik niet mee... Anderen discrimineren. Maar je kunt je voorstellen dat er mensen alleen bij kunnen komen die geheel positief zijn. Die hun leven aan het licht en in het licht hebben gegeven. En het licht zijn. En stel je voor dat die andere kant, de schaduwkant, het kwaad, daarin zou komen. Dat kan niet. Het is, het, alles ligt vast. Het is toch geweldig dat er zoiets is, hè? een wereldgeheugen. Want, uh, zo zie je ook dat het helemaal niet uitmaakt of jij wel of niet gelijk hebt. Als je staat te schreeuwen te krijzen dat je gelijk hebt. Dan heb je nooit gelijk hoor. Of niet je schreeuwt, dan heb je nooit gelijk. Maar dat je, dat je absoluut je gelijk wilt, wilt hebben zoals je dat wel eens om je heen hoort. Dan kun je denken, ach, als ik straks in het akasha-geheugen kan, in het wereldgeheugen kan... Dan zie ik werkelijk wie er gelijk heeft. En is het dan werkelijk zo belangrijk? Nee hoor, helemaal niet. Maar ja, dus daar, daar, daar, daar kan een mens op een gegeven moment in komen. Dus ja, het leven van Jezus werd in grote, grote lijnen weggehaald, weggelaten uit de Bijbel. En vooral de betekenis van Maria Magdalena, dus de vrouw. ...in de Bijbel, de vrouw die, die, die zo belangrijk is geweest in alle eeuwen, door alle eeuwen, door... ...die, uh, ja, die hebben de laatste 2000 jaar gewoon maar eventjes, hupkee, eruit gesmeten. En het is zelfs zo erg dat zoveel vrouwen er gewoon niet meer zijn. Ze zijn er wel, maar ze zijn er niet. En er wordt van hen ook alles verwacht, maar ook weer helemaal niks, ze mogen niks. Het zijn gewoon slaven geworden... Ze zijn er niet echt, want ze hullen zich helemaal in het zwart of in lappen en, ja, en denken dat dat met hun godsdiensten te maken heeft. En dat mag, want zij mogen dat denken. Maar tegelijkertijd is het een, iets wat, waarin vrouwen worden weggezet. En dat heeft zijn betekenis gehad, maar nu niet meer in deze tijd. Vrouwen mogen er dus niet zijn. En van daaruit is dat in de 2000 jaar, is dat weggeschreven uit die Bijbel. Vrouwen hebben een enorme grote rol gespeeld. En eigenlijk zou ik dat niet eens moeten zeggen, een rol gespeeld. Alsof dat geen vanzelfsprekendheid zou zijn. Maar vrouwen zijn gewoon naast mannen in die Bijbel geweest. Ieder heeft zijn eigen taak gehad. Een vrouw is geen man en een man is geen vrouw. Ieder had zijn eigen taken. En ieder had zijn eigen respect. Het respect voor de zelf. Voor de ander. En er waren ook vormen die zowel man als vrouw in zich hadden. En alles wordt gewoon als normaal beschouwd. Nou, praktisch niets. Nou, niets wil ik niet zeggen, maar er zit niet vreselijk veel esoterische wijsheid meer in die Bijbel. En ik kan toch eigenlijk zeggen dat ik het wel een beetje weet. Ik, ik heb veel in die Bijbel gelezen. Het het heeft me altijd ontzettend geboeid. En ja, je kunt er ongelooflijk veel uit halen hoor. Het is, uh, ik zou maar eens een keer, als, als je er zin in hebt. Je, ik, ik sla me wel eens zo hup, helemaal open. Ik ben helemaal niet zo van, van de Bijbel. Maar ik vind het wel eens een keer leuk om gewoon zo eens te kijken. Als ik ergens mee zit, sla ik hem zo open. Doe mijn vinger zomaar ergens. En ja, dan, dan, kom je, dan kom je wel ergens. Kun je zelf ook wel eens doen. En zo kwam ik eh, laatst op, eh, op de klaagliederen. Ik denk, god, dat is ook heel erg interessant. Moet ze even lekker zitten doorspitten. ik leuk. Of ik vind het leuk om die spreuken eens te lezen. Nou, daar haal je de boel uit. Daar had ik ook ontzettend veel eh, inspiratie voor, eh, voor deze lezingen. Ja, dat is alweer een tijd geleden hoor. Dat, eh, dat ik dat gedaan heb. Ik, eh, moest het maar weer eens een keer doen. Nou, niet dat ik dan dat ik aan onderwerpen tekort kom. Maar ja... Waarom niet? Ja, ik zei al, er is uh, niet zoveel meer te vinden uh, over de esoterische uh, inzichten van Jezus en ook van uh, Maria. Maar uh, er zijn nu in het loop van de tijd mensen gekomen die daar uh, wel over vertellen. En uh, gelukkig kan dat allemaal. En, uh, er zijn ontzettend veel mensen, ook hier op uh, Indigo Soul Station, zijn er mensen die hierover spreken, gelukkig. En ja, gelukkig worden we nu niet meer aan het kruis genageld en worden we niet meer als ketters gezien. En juist nu, in deze tijd, wordt het in de openbaarheid gebracht. En dienen we op een andere wijze te denken. We, we kunnen niet meer denken dat we onze hersens zijn. En dat we kunnen denken dat, eh, dat alles afhankelijk is van onze genen. Nou, dat is lekker makkelijk, zou ik zeggen. Nee, je maakt zelf de keuze om op aarde te komen. Zelf maak je de keuze om juist bij die ouders terecht te komen, die diegenen hebben, genen, hè, hebben waar, je, waar, waar jij het moeilijk mee hebt. Die jij dus ook in je leven wilt hebben, waar je overheen kunt komen. Weliswaar moeilijk misschien voor je, maar misschien heb je het in vorige levens een beetje laten sloffen en weet dat het gewoon ieder leven... Na nou, ieder leven wordt dat moeilijker. Dus je kunt, wat dat betreft, gewoon maar nou, beter om eh, aan jezelf beginnen. Gewoon in dit leven. Dus je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Je kunt nooit zeggen: Ja, het zit in mijn familie hoor. Uh, ja, het uh, uh, zijn allemaal dikke mensen. Ja, yeah, het zit in de familie. Ja, yeah, ik kan er wat aan doen. Nou, dat kun je dus wel, hè kun je wel. In mijn optiek kun je dat absoluut. Maar voor heel veel mensen, eh, voor heel veel wetenschappers, is dat, ligt dat anders. En dan zeggen ze ja, dat is ook heel erg voor jou. Jij kunt er helemaal niets aan doen en we hebben, hebben daar goede, eh, goede programma's voor en eh, we kunnen je daarbij helpen. Nou, daar is niks mis mee en dat kunnen ze ook. En als je die keuze maakt, dat is een keuze die jij maakt. Eh, maar je kunt ook de andere keuze nemen waar ik het in al deze wezingen over heb. En ja, jij, jij maakt die keuze hoor, niet ik. Ik geef het je aan, ik reik het je aan. Net zoals al het andere je aangereikt wordt. En jij maakt uiteindelijk de keuze voor jezelf. Ja, en nog eventjes over de mens Jezus te hebben. Er zijn natuurlijk ook veel mensen geweest die in de loop van de 2000 jaar, die meenden het alleenrecht te hebben om over Jezus te spreken. En die hebben hem dus ook helemaal gemaakt als een... Ja, een hoogst eigenaardig mens met uh, helemaal vergeestelijkt. Uh, ja. Maar goed, uh, juist deze instituten, uh, die, die moeten je terrein uh, weggeven. En dat kan ook niet anders, want van binnenuit gaat dat gebeuren. En de mensheid, ja, die kijkt daar nu geheel anders tegenaan. Maar er waren ook heel veel mensen die daar wel op hun manier en op hun eigen wijze wel heel veel steun en, en warmte bij ons hoor. Want ook ik heb in een leven, uh, heb ik datzelfde leven van kerken ervaren. Gewoon om te weten wat het is om in zo'n strakke, uh, ijzeren, discipline, disciplinaire organisatie te leven. Om je eigen beperkingen tegen te komen. En daar is helemaal niets mee, mis mee. maar ja, hoe, hoe is het gekomen dat, het, dat deze instituten nu ophouden te bestaan en deels door het eigen verkregen bewustzijn van mensen maar deels ook door de wandaden natuurlijk van sommigen die in hun kerken hun beroep uitvoerden ja, het, is, uh, het is goed, in deze tijd komt alles naar boven de onderste steden zal boven komen. ook met jou, met iedereen dus ga niet je vinger wijzen naar deze mensen naar deze eh, instituten, maar ook voor jou, hè? dat geldt voor ieder mens. Ook bij jou zal de onderste steen boven komen in deze tijd. Nu is het de tijd om, wat eigenlijk 2000 jaar geleden al zo belangrijk was, al zo verschrikkelijk belangrijk om de mensheid dit mee te geven. Nu doen we het met z'n allen, er zijn zoveel mensen die dit Christusbewustzijn nu in zich hebben, als ik het zo mag zeggen. Nu kunnen we die leringen, dan kunnen we die inzichten delen met, met, met zo vreselijk veel mensen. Nu, juist in deze tijd, nu de tijd rijp is om dit allemaal door te geven. Te delen dus, hè? Want velen, veel mensen hebben hun trilling verhoogd. Hebben zo hard aan, bewust, aan hun eigen bewustzijn gewerkt. En hebben ingezien. Dat hun leven, ook van anderen om hen heen, maar juist hun leven, hun eigen leven, ook in vrede geleefd kan worden. Ze hoeven niet te schelden, te tieren, te krijsen en te denken: van ik heb alleen maar gelijk. En die ander, nou die denkt dat die het weet, maar ik. Nee, ze hebben ingezien dat het leven ook in vrede geleefd kan worden. En ze hebben ingezien dat het leven dus op een andere wijze geleefd kan worden dan met de inzichten van jaren geleden. Want nou, daar kunnen we niets mee mee. Dat is eens, maar we gaan verder. Het bewustzijn verandert. Dan kun je ook, daarom is het ook zo belangrijk voor de, de oudere generaties om mee te gaan in hun denken en niet vast te blijven zitten van hoe ze vroeger in hun zaak waren en hoe ze dat allemaal deden. Dat is misschien wel leuk om eens een keer allemaal aan te horen in een lezing of zo. Maar het gaat nu om deze tijd. Het is zo vreselijk veel veranderd. Er zijn mensen die op een hele andere wijze denken. Er komen kinderen aan die gaan geboren worden, die al lang op deze wijze denken. Deze heldere wijze van denken, uh, denken en spreken en hun leven leven. Want dit is dus helder nadenken. Het is misschien ontzettend moeilijk voor je als je nog niet tot dat denken behoort. Dan denk je waar hebben ze het over en hoe kom ik daar en wat is dat voor flauwekul. Want ik begrijp er helemaal niets van. Maar laat ik je zeggen, als je daarin zit in dit denken, wat dus het Mercurius denken genoemd wordt. In dit heldere denken, dat je denkt mijn hemel, dit had ik eerder moeten weten. Waarom heb ik dit niet eerder geweten? Wat heb ik al die tijd vreselijk ingewikkeld en gedoe en, en in toestanden zit, met toestanden zitten te denken? Ik wist niet dat het ook zo eenvoudig kon. En dit is precies wat Jezus dus inderdaad zegt, om nou eens even over Jezus te hebben, maar ook Boeddha. Deze mensen hebben gezegd: Het is, het, het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig. Het is zo simpel, het leven. Is niet moeilijk. Het leven is niet moeilijk gemaakt. Alleen de mensen hebben het zo moeilijk gemaakt. En als je dat besef hebt, ook al heb je het er heel moeilijk mee om dit te begrijpen. Om in dat andere denken te komen. Want dat is inderdaad, je moet een heleboel loslaten. Je moet zoveel loslaten. Je moet, hè, als je dat wilt. Dus je kunt niet anders meer. Er is een drive binnenin je, die zorgt dat je daar naartoe gaat. En dat is dus dat licht. Waar ik het in het begin over had. Waar ik eigenlijk een beetje ben, blij, ben blijven steken. Want dat is dus het licht waar ik het over heb. Iedere keer waar ik mijn lezing mee begin. Dat licht is dat wat, wat jij bent. Maar waar je gewoon helemaal vergeten bent naar te kijken. En dat licht is er altijd. Dat licht wacht rustig totdat jij je daar naar richt. Niet andersom. Het licht wacht rustig tot dat jij je daarna richt. En dat is, dat is toch werkelijk iets. Als je dat nou eens een keer door hebt, als je dat werkelijk tot je hersens laat doordringen, dat jij daar naartoe moet, en dat het niet andersom is, dan gaat er een wereld van verschil voor je op. En het is ook nog eens een keer zo, dat als je in die trilling terechtkomt, dat je het werkelijk vanuit je binnenste doet... Dat het, dat het gehoord wordt. Ja, je hebt het eerder van me gehoord, in een van mijn andere lezingen, en ik zeg het zo vaak. Maar dit wordt gehoord in het universum. Alles trilt mee. En het is alsof er wordt gezegd, ha, laten we die mens helpen, laten we hem optillen. En het is werkelijk waar. Ja, ik had net toch, misschien ben je wel nieuwsgierig. Ik wilde toch ook nog even vertellen hoe het ging met Maria Magdalena. Ja, die is inderdaad met haar kinderen over de Middellandse zee naar Frankrijk getogen. En ja, die zuiden van Frankrijk, die hebben daar gewoond. En uh, verdiepjes in die uh, spirituele betekenis van, uh, van Frankrijk. Gaan we dat maar eens doen. Ze hebben daar jaren gewoond. En denk alleen maar eens aan... Uh, L'Ebonnon, de goede mannen, de goede mensen, of zoals ze bekend waren de Kataren, verdiep je daar eens in. He? Als je dat wilt, weet. maar er is veel meer en eh, een, een, een, verdiep je in die spirituele historie van Frankrijk. Als je hierin gaat graven, kom je een dus schat aan inzichten tegen, maar ja, natuurlijk eerst jezelf, hè, zou ik zeggen. Maar goed, vanuit Frankrijk ging Marie en Nederland naar Engeland. En daarin kun je door de eeuwen zien wat dat, wat dat nou, ik mag niet zeggen wat het opgeleverd heeft, maar dan kun je dus de, de lijnen zien naar ja, Colin Arthur, Merlijn, de en, en ja, zo, ja, ook juist, en, en al die jaren daarvoor natuurlijk, en ook in deze tijd. Dat het zijn bestaansrecht heeft, de, de spirituele historie van, van deze landen. Ja, en eh, moet je daarvoor openstaan? Wordt er ook wel eens gevraagd. Nou, dan moet je zelf eten. Misschien, misschien niet. Kijk maar. Je kunt je op dit moment in de historie van de aarde al veel inzichten eigen maken. En haar inzichten hebben een onverwoestbare indruk achtergelaten bij mensen, hè? Door de eeuwen heen een indruk die heden ten dagen nog steeds herkend wordt. En als je binnen in jezelf gaat, dan herken je dat totaal. Dan weet je precies waar er over gesproken wordt. Door iedereen hoor ik ook wel eens vragen, hangt eh, het hangt er vanaf van hoe je bewustzijn is, wat jouw trilling is, voel je, weet je zeker of geloof je het? Of geloof je het maar? Maar geloven is dat je niet zeker weet of je de deur dicht, dicht gedaan hebt of zo. Of dat je een lamp in een andere kamer wel of niet uitgedaan hebt. Weet je het? Weet je het diep in je hart? Of negeer je de dingen? Of vind je het allemaal maar belach, belachelijk? Alles is trilling. Echt alles hoor, hier op deze aarde. Overigens over in het hele universum. En jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Vorige week zondag zat ik een beetje een paar radio ja. zo, een beetje te zoeken. En ik kwam minder in een preek terecht. En, ja, ik word altijd een beetje, als ik dat dan zo'n gedragen stem, terwijl er ook mensen zijn die mijn stem niet kunnen uitstaan hoor, dus het gaat gewoon door. <laughs> maar uh, ja, er werd dus gezegd, uh, eventjes, uh, en dat ho hoorde ik dus, ik, ik, ik, ik draaide meteen door, hè, maar ik vond het wel leuk. Het is dus even een woord. Het geloof is een cadeautje van God. Ik dacht, nou, dat is, dat is toch wat? Dat vind ik eigenlijk wel grappig. Ik dacht, dat nou, schrijf ik op. Ga ik even over nadenken. Het geloof is een cadeautje van God. Is dat zo? Dacht ik bij mezelf. Is het geloof? Nee. Ik, ben het, ik denk daar anders over. Ik ben er werkelijk over na gaan denken. Ik denk daar werkelijk anders over. Denken mensen nu werkelijk dat het geloof een cadeautje van God is? God heeft ons het leven gegeven, zodat hij zichzelf kon leven in ons leven. Het enige wat wij kunnen terugdoen, is God geven dat wij eindelijk het leven begrijpen, de vrede begrijpen in ons hart. En dat gevoel teruggeven aan God. Zouden we dat een cadeautje kunnen noemen? Dat mag je noemen. Want dat is wat we terug kunnen geven aan God. Dat is wat je teruggeeft. Als je over het leven nadenkt en eindelijk uit die totale onvrede komt. ook al denk je dat je altijd optimistisch bent. Want vaak hoor je het niet. Oh, die is zo optimistisch, die is zo positief. Maar ken je haar of zijn gedachten? Weet je, de stiekemere gedachten. Ken je de handelingen? Zijn die wel zo positief? Zit daar wel alle vrede in? Dus als je werkelijk over het leven hebt nagedacht en eindelijk uit die onvrede komt en eindelijk de vrede in jezelf gevonden hebt, die liefde geworden bent, de God in jezelf bent geworden, dus met andere woorden, eindelijk de menselijke God, de goddelijke mens geworden bent, dan is dat het wat je aan God geeft, wat je teruggeeft. Als dank voor het leven. Die wijze van leven zonder angst, zonder de onvrede. Want die angst is een vergif dat langzaam in ons leven wenst te komen. In ons leven, maar vooral in ons denken. Het willen denken overnemen en ons laten geloven dat wij dat zijn. De angst wil ons laten geloven dat we schuldig zijn. angst wil ons onzeker laten zijn. De angst wil ons laten denken dat we alles kunnen verliezen. Het wil ons laten denken dat we alleen zijn en dat niemand ons kan en zal helpen. Het wil het denken overnemen. En ons dus laten geloven dat... Wij nee, dat zijn. Maar we zijn dat niet. We zijn niet de angst. Die angst. Die onvrede. Die wanhoop. Het verdriet. Het niet om kunnen gaan in je leven. Die angst dat alles bestaat in het ego... In de illusie die wij over onszelf hebben. Maar wat gewoon in ons denken bestaat. Daarom denken wij dat dat het leven is. Omdat we er niet aan toekomen om te denken dat we dat licht zijn. We denken dat we zo ver daarvan af zijn dat we dat niet mogen zijn. Maar als we beseffen dat wij dat licht zijn, dan heeft dat denken, waarvan je denkt dat het bestaansrecht heeft, dat denken bestaat dan niet meer. Want je bent dat licht. En je kunt en je bent heel goed in staat, en je doet het ook heel vaak, om uit dat licht te denken, om uit die liefde te denken. Wij zelf, dus dat licht, wij zelf zijn dat leven, de liefde en we zijn zelf dat stukje God. je niet de goedkeuring van anderen nodig om ons heel te voelen? Wel dat ego, dat zegt tegen je dat je dat nodig hebt. Maar je hebt dat niet nodig, want je hebt dat licht in jezelf. Dat is zo immens groot, want dat ben jij. Je ego zal met alle macht jou ervan weerhouden om in dat licht te stappen. Zie dat dat je eigen kwaad is, dat je daarvan weerhoudt. Misschien wil je hier eens over nadenken en nadenken dat dat de werkelijke waarheid is. Hoe lastig je het ook hebt en hoe moeilijk en wanhopig jouw leven er op dit moment uitziet. Zie wie je werkelijk bent en stap uit dat ellendige gevoel. Dat gevoel bestaat niet echt, het is slechts in je denken en jij schept die gedachten. Omdat ze in jouw hoofd zitten, denk je dat dat het leven is. Dat is het leven niet. Dat leven is wat in jou zit, dat grote licht dat jij bent, maar wat je nog niet kent. Je kent het wel je komt er heel vaak in je dromen, in je uitredingen. Maar dan overdag laat je die, die andere gedachten weer meester maken van een bepaald denken in je hoofd. En dat is maar heel weinig hoor, want je weet niet half wat je eigenlijk maar gebruikt van je hele denkvermogen. Dat is maar een speldenprikje. En de rest laat je gewoon liggen. Heb je geen idee van? Ik hoop dat je dat nu wel hebt. Het is een denken waarvan jij denkt dat het het leven is, dat is een illusie. En dat is niet je werkelijke zelf. Want jij bent die werkelijke zelf. Je bent de liefhebbende mens. Je geeft jezelf het allerbeste, ook al is dit moment, op dit moment moeilijk voor jou. Ik hoor wel eens dat sommigen zeggen, ik ga wel eens daarheen of daarheen en ik wil alles achter me laten. Het bestaat niet. Want het zit in je denken, dat neem je steeds mee. En je maakt vanuit dat denken, van dat kleine stukje ego-denken, dat kwaad denken, terwijl je ook heel positief kunt zijn, maar dat, dat ego-denken, die illusie-denken, daar komt jouw leven uit voort. Wat je uitstraalt, trek je aan. Dan trek je weer die mensen aan die je liever niet had aangetrokken. Maar als jij de, de beslissing kunt nemen om je te richten naar jouw licht binnen in jezelf. Dat is heel eenvoudig hoor. Als kind deed je niet anders. En toen was ik die, en toen was ik die. Ja, en nu ben je dat licht. Ik ben dat licht. Is dat nou zo moeilijk? Geef jezelf het allerbeste. En wat zou nu het allerbeste voor jouzelf zijn? Ja, dit dus hierover nadenken, maar ook heel eenvoudig hoor. Gewoon eens even een lekker kopje thee voor jezelf zetten. Een lekker koekje erbij. Of kopen ze een lekker gebakje voor jezelf als je alleen bent. Of met z'n tweeën. Ga je haren eens even lekker wassen. feun het is goed. Of ga naar de kapper. Of ga je huis opruimen. Of, of mest een kast uit. Heerlijk, dan kun je lekker nadenken ondertussen. Of je kleren lekker buiten luchten. Ga eens wat strijken. Gewoon je werk goed doen, wat je moet doen. En klaag niet. Doe gewoon alles wat je moet doen. Want wie moet het anders doen? En want je doet het voor jezelf. Maar vooral alle, het allerbeste voor jezelf. Goede gedachten over jezelf hebben. Dus gewoon iedere keer... En dat is best wel moeilijk hoor, dat weet ik. Iedere keer de alertheid hebben, oeps, daar zit ik weer in mijn ego. Ga weer terug naar die liefde. Je kunt uit twee dingen denken hoor. Je kunt uit dat ego denken en je kunt uit die enorme grote zee van liefde denken. Die jij zelf bent. Wat je waarschijnlijk nog niet kunt voorstellen. Maar doe maar gewoon alsof je daarin staat voordat je s'avonds gaat slapen. dan nou, herinner je gewoon, en dat noem je gewoon maar eens op, alle goede dingen in je leven. En dan zou je ego ertussen willen komen, het kwaad in je leven ertussen willen komen. Van ja maar dit, en ja maar dat, en zo, zo, zo. Negeer het. Of zet het voor je neer, adem het in en leg het in die enorme ziel die jij bent. Want dat is wat je bent. In het licht leggen. Vind je het moeilijk? Nou, wat dacht je? Van, eh, van ademen. He, wat, wat, wat, wat je dus altijd in het begin van deze lezing kunt horen. horen. Gewoon inademen. En dan kom je daar, in dat licht van jezelf. Ook al vind je dat in het begin moeilijk. Maar ik heb het gedaan, dan kun jij het ook. Er zijn duizenden mensen die dit nu doen. Allemaal doen. Nou, honderdduizenden. Ik denk, het, eigenlijk het allergrootste gedeelte van de wereld, van de mensheid nu. De mensheid wordt wakker. En je kunt nadenken dus over de goede dingen in jezelf. Dat, je, dat jij kunt wel ademen. Er zijn zoveel mensen die dat niet kunnen. Jij kunt wel zien... Er zijn zoveel mensen die niet kunnen zien. Maar dan kun je wel ruiken. En dan kun je je armen gebruiken, je benen gebruiken. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Maar dat je weer andere dingen heel goed kunt. Misschien kun je heel goed voelen. Misschien is het juist wel goed dat je niet kunt zien. Want dan kun je beter voelen. Dan kun je beter voelen hoe mensen zijn. Dan kun je beter, omdat je dat wilde in dit leven. Denk eens in je leven over na. Dat, je, dat jij wel kunt lopen en een ander dat niet kan. Dat je mooie haren hebt of niet mooie haren. Dat je goed kunt nadenken over de dingen. Maar kijk waar je de positiviteit uit kunt halen. Ook al is het leven even voor jou moeilijk. Maar als je dit iedere avond doet. En weet je, ik zeg je. Ik zal je zeggen, het is werkelijk zo. Als je dat op een gegeven moment besluit en dat je doet dit iedere avond. Dan merk je dat je leven langzaam aan het veranderen is. Langzaam, belicht, maar je ziet het veranderen. Wat weet je? Dan gaat je belangstelling nu uit naar de positieve kant van je leven. En niet meer wat je allemaal mist, wat je verkeerd doet en wat dan niet meer. Ja, en het is gewoon een keuze. En ook hier, iedere keer weer, jij bepaalt welke keuze jij in je leven neemt. Daar ben je vrij in. Niemand heeft de kracht, om jou in je hersens te laten bepalen hoe te denken. Daar ga jij alleen over. Je kunt een ander aanhoren, maar uiteindelijk bepaal jij hoe je daarover nadenkt. Als je steeds maar weer denkt, hè, weer nadenkt over je zegeningen, hè, zoals dat heet. Hè, jouw positiviteit, wat, wat goed is in je leven. Dan zul je anderen ook met positiviteit benaderen. Dan zie je niet meer de negatieve dingen. Dan kun je ineens ook met andere mensen veel beter omgaan. Dan zit je er niet meer zo te erg aan iedereen. Maar je kunt daar ook niks mee. Want het zijn eigenlijk de negatieve denkpatronen die je in jezelf hebt... He, die je bij een ander ziet, maar die je in jezelf hebt, want het is de spiegel, en waar je bij de ander niets mee kunt doen, maar wel bij jezelf. Ja, de afgelopen lezingen, meditaties, heb ik steeds... Oh, en ik, ik, ik dient te stoppen, want ik zie dat het al heel laat is. Nou, dat vind ik toch ontzettend jammer, want ik heb nog veel meer macht gehoord volgende week. Er is altijd weer een andere week. En dan moet ik toch werkelijk aan het eind nu weer komen. Oh, het gaat sneller dan ik dacht. Nou, dan moet ik toch maar nu beginnen met uh, jullie allemaal te bedanken voor het luisteren. Uh, ik, hoop dat je, ik hoop dat je er wat mee kunt doen. Ik hoop dat je het in je leven kunt leggen. En, uh, nou, ik heb in ieder geval een paar mensen antwoord gegeven op hun mails en uh, ik zou je ook nog persoonlijk terugmelen. En alle mails zijn, alle, alle lezingen zijn te horen op mijn website yhra.nl en uh, alle lezingen ook uit het archief uh, alle, alle, alle gesprekken ook zijn uh, na te slaan op www.diezijn.nl d i z En uh, nou het was me weer genoeg en heel graag tot volgende week. Dag!